0800 -112... 2, dat is nog steeds het nummer dat je gewoon kunt gebruiken om de wachtkamer van de nachtzuster te bereiken. Maar je kunt ook mailen, nachtzuster, en dan zo'n kringeldingetje, en dan omroepmax.nl. Je kunt ook uh, een kijkje nemen op Twitter, en dan kun je terecht op apenstaartje nachtzuster. En het is ook leuk om een kijkje te nemen op de chat. Want er wordt uh, door allerlei mensen getypt en gepraat op uh, www.nachtzuster.net. En dan even de chat aanklikken. Uh, staan nog op. Uh, de vraag van meneer Hoekstra... hoe schadelijk is een uh, uh, houtkachel en de CO2-uitstoot daarvan... Ja, er is nog niemand die erover gebeld heeft. Dus als je daar verstand van hebt, 0800 um, Erik die had het dus over die sigaretten. En Joop wil uh, weten of het, uh, de schoonmaakmiddelen die we gebruiken om het toilet schoon te maken... en die we dus uh, doorspoelen, hopla, het riool in, of die wel biologisch afbreekbaar zijn. En of iemand zich daar wel eens druk over maakt over al die stoffen die zo het riool en dus het water in gaan. En uh, ja, over die onschadelijke sigaretten die er dus gewoon blijken te zijn. Ik weet het niet, ik krijg ook wat commentaar op de chat... dat sigaretten uh, ook niet helemaal goed voor je longen zijn. Dus als je er nog over wilt bellen, dan mag het hoor. 0800-1121. It's like, I don't care about nothing, man. Roll another blunt. Yeah. Oh, okay. god. La da da. La la. La la la la. La la la I was gonna clean my room until I got high. I was gonna get up and find the broom, but then I got high. My room is still messed up, and I know why. Why, man? Yeah, 'cause I got.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 Now I'm a paraplegic and I know why. Why man? Yeah, yeah, cause I got high. Because I got high. Because I got high. La da da da da. I was gonna pay my car no, until I got high. <laughs> say what? Say what? Ooh, I wasn't gonna gamble on the boat, yeah. but then I got high. Uh, uh. la da, da, da, da, da, da, da, da. Now the tow truck's pulling away and I know why. Why man? Yeah, hey. Because I got high, because I got high, la da da da da. I was gonna make love to you, uh, but then uh, I got high. On, uh, I'm serious. Uh, I was gonna, uh, uh, but then uh, I, got uh, I got high. Tripping, tripping. Now I'm, <laughs> ah, I don't know why. Turn this shit up, yeah. Because I got high, hey, do that over. because I got high, because I got high. do that over, because man. Go on. Hey, come on, man. Don't entire go, life, go, because I go, got high. Go, go, go, go, go, I lost my kids yeah, and wife ugh, because ugh, I got God, high. Say what? Say what? Say what? Say what? Now go. I'm sleeping on the sidewalk and I know why. Why, man? Yeah, hey, because I got high. Because I got high. Because I got high. La la la da. da, da I'ma stop singing this oh, song yeah. because I'm high. President. <laughs> this whole thing wrong yeah. because I'm high bring high. it back bring it back <laughs> and, and if I don't sell one copy I know why why man. yeah hey, cause, I'm cause I'm high cause I'm high cause I'm high are you really high man he really uh. is high man <laughs> shoop shoop shooby doo -wah. get jiggy with it dee bee bop do I oh bring it back bring it back bring it back, bring it back. Because I got high van Afroman was dat. Tom, Daar Dag Astrid. Hallo. Zeg het maar. Uh, ja, ik hoorde een aantal vragen over roken. Ja. Ik uh, heb pas laat ingeschakeld, dus ik heb niet alle vragen gehoord, maar. Uh, ja, ik kan mogelijk wat antwoorden geven op uh, de, de vraag over roken, met name dus gezonde sigaret. Ja. Um, want dat was een van de vragen geloof ik. Nou, dat is eigenlijk de vraag. Um, uh, waarom uh, kunnen we wel mensen naar de maan sturen, maar kunnen we nog niet een sigaret op de markt brengen uh, die alleen maar vitamintjes bevat? Ja, oké. Okay. Nou, um, of er echt een gezonde sigaret uh, bestaat, dat weet ik niet. Want er blijven altijd verbrandingsproducten, dus, dus dat is toch altijd giftig. Maar er zijn wel uh, in het verleden diverse pogingen gedaan om, uh, om minder verslavende sigaretten uh, te maken. Ja. Uh, en is, dat is ook gelukt ook. Maar de tabaksindustrie heeft geen belang bij uh, minder verslavende sigaretten. Ze, ze, ze doen juist alles om die sigaretten zo verslavend mogelijk te maken. Door extra nicotine in te stoppen. Dus ze hebben er helemaal geen belang bij. Dus al die pogingen die gedaan zijn om minder, minder verslavende sigaretten te maken, die zijn. Uh, opgekocht door de, de tabaksindustrie of de kopie gedrukt of wat dan ook, maar in ieder geval uh, ze hebben er geen belang bij, dus zorgen ze ervoor dat ze niet op de markt komen. Ja. Zo, zo simpel ligt het, dus het geld uh, speelt hier een grote rol. Maar, uh, want hoezo heb jij zoveel verstand van sigaretten? Ik hoor dat je heel veel verstand van sigaretten hebt. Ja, ik ben uh, uh, bestuurslid van uh, de vereniging Clean Air Nederland. Ja. Dat is een vereniging die uh, opkomt voor de belangen van de niet-rokers. En op die manier al jaren uh, op, op dit onderwerp actief. Dus uh, ja, dan, uh, dan ben je redelijk geïnformeerd. Ja, ja, precies. Oh, Maar dat is mooi. Want wat ik dus niet weet, is, uh, is het dezelfde stof die verslavend is als de stof die zo slecht voor je is? Uh, die, want uh, de, los van of de verslaving slecht voor je is, heb je ook de tere en de nicotine en uh, de, de aanslag in je longen. Maar is dat het dezelfde stof als de stof die verslavend werkt? Nou, nicotine is de stof die uh, het meest verslavend werkt. Uh, en die ook heel slecht is. Maar bij iedere aan een sigaret krijg je meer dan 40 uh, zwaar kankerverwekkende stoffen binnen. Dus, dus er zijn heel veel stoffen die, uh, die, die gevaarlijk zijn, die kankerverwekkend zijn. Dus uh, zo, zo complex ligt het wel. Want, maar, maar, maar waarom... Maar, waarom kan de tabaksindustrie zich dan niet neerleggen bij uh, uh, wel de verslaven, verslavende stof erin, maar die veertig andere stoffen vervangen door andere? Um, ja, dat klinkt misschien heel naïef hoor, maar Erik uh, vroeg het en ik, ik, ja, ik ben het eigenlijk gewoon met u ja. eens. Ja, nou hun, hun belang is duidelijk. Zij willen zoveel mogelijk sigaretten verkopen. En ze proberen die ook zo lekker mogelijk te maken voor rokers en zo verslavend mogelijk. En uh, uh, ja, het is ook zo dat uh, uh, normaal, uh, is er, een, er is een wetgeving die zegt dat iedere uh, producent uh, uh, openbaar moet maken welke stoffen er in hun producten zitten. Maar de tabaksindustrie weet dat voor sigaretten steeds te omzeilen. Dus wij weten nog steeds niet welke gevaarlijke en verslavende stoffen er in sigaretten zitten. Uh, maar dat ze erin zitten, dat is inmiddels al, al heel maar... vaak aangetoond. Oké, okay. en dat, dat zijn al die verschillende stoffen. En uh, ja. jij zegt van de tabaksindustrie heeft er gewoon helemaal geen, enkele, uh, uh, geen enkel voordeel bij... om die stoffen te vervangen door minder schadelijke stoffen. Of lukt dat nee. niet? Um, ja, dat, dat, dat, dat is een beetje onduidelijk. Kijk, iedereen weet wel dat roken enorm slecht is, dat het dodelijk is. En ook meer roken is natuurlijk dodelijk. Uh, dus dus uh, zij hebben er baat bij om het verslavend mogelijk te, zo verslavend mogelijk te maken. Want dat is de enige reden waardoor mensen blijven roken. Want, want als het niet verslavend zou zijn, dan zou toch heel snel iedereen ermee stoppen. Nou ja, dat, dat is dus niet zo. Want dat is wat Erik zegt. Als er een gezonde sigaret zou komen, die wel uh, het, uh, het gezelligheidsaspect zou hebben... En... Uh, uh, het aspect van zo even iets in je mond hebben of iets in je vingers hebben, dan zou, zou ik gewoon weer gaan roken. Ja, maar dat, dat bestaat volgens mij niet. Het, het, het, het is nou eenmaal, de uh, tabak is nou eenmaal een, een, een giftig product hè, als je het rookt. En ook nicotine, dat is giftig en verslavend. Ja, en, en dat blijft er gewoon in zitten. En dat gaan ze er ook niet uithalen. Ja, nee, maar ik begrijp je punt. En ik begrijp ook dat je van een organisatie bent... die heel duidelijk wil maken dat het heel slecht is. Alleen ja. ik begrijp nog steeds niet waarom het niet mogelijk is... om een gezonde versie te maken. Ja. En dan een gezonde, verslavende versie. <laughs> een gezonde, verslavende versie. Nee, maar de, ik ben het gewoon wel met Irik mee. We kunnen mensen op de ja. maan zetten. Ja, dat klopt. Het nou, moet, toch, dat maar moet dat... toch mogelijk zijn... Uh, nou Kijk, ja, als jij nu maar... zegt van de tabaksindustrie denkt dat dat niet meer geld op gaat leveren dan uh, de sigaretten nu opleveren, dan snap ik het. Alleen ik vraag me af of dat wel zo is, want ik me ja, misschien dat mijn kringetje dan zo bijzonder is, maar ik merk omheen dat steeds minder mensen gaan roken. Ja, dat is al zo. Maar goed, nog altijd 25 rookt hier in Nederland. En dat is nog altijd heel veel van ja. andere landen. ja. Maar uh, ja, het, het, het, ik denk dat het toch wel dezelfde stoffen zijn die en schadelijk zijn en die verslavend zijn. Ja. En, en die halen ze er gewoon niet uit. Dat is puur hun, hun economisch belang, Een ja. financieel belang. Ja, bizar is het eigenlijk, hè? Ja, ja. Ja, goed, je ziet in heel veel landen dat, uh, dat er, uh, uh, de regering ook uh, steeds meer maatregelen neemt om het roken terug te dringen, Omdat zo'n... Uh, Zo'n enorme schadepost is. Uh, maar in Nederland hebben we helaas nu een regering die dat weer terug gaat draaien. <laughs> ja. Door onze minister van Tabak, minister Edith Schippers. <laughs> de minister van Tabak? Ja. Ja, oh, die ja, ja dat heb ik niet meegekregen. Ja. Dat is een koosnaampje die ze eigenlijk ja. wel, uh, wel verdient. Er is uh, twee weken geleden uh, nog een assemblée uitzending geweest en daar is toch wel uh, haar uh, relaties met de tabaksindustrie naar boven gekomen. Oh ja, toen zat, uh, zat ik even op een strand. Ja, oh wat erg. Ja, ja, ja. ja. ja. Maar um, er was ook nog een vraag over uh, um, ja, hoe, hoe schadelijk roken nu is. En dat uh, uh, de uh, uh, uitlaatgassen van auto's ook heel erg schadelijk zijn. Ja. Uh, nou, die, die, dat is natuurlijk technisch gezien al zo. Maar uh, rook is zo oneindig veel schadelijker. Uh, er, zijn, er zullen ook wat mensen overlijden door, door, door, door, uh, door luchtvervuiling. Maar het aantal mensen wat uh, jaarlijks in Nederland door roken overlijdt, ligt boven de, de 20.000. En dat is dus meer dan 65 per dag. Meer dan 65 mensen per dag overlijden door het roken. En daarvan zijn er alleen al uh, iets van 3.000 uh, door het meeroken. Dus je kunt zeggen dat per dag uh, bijna 8 mensen doodgaan, simpelweg door het onbe onbewust of ongewild meeroken met anderen. Ja. En dat is ook vier keer zoveel als, als het mensen, aantal mensen dat overlijdt in het verkeer. Er, er, er sterven dagelijks twee mensen in het verkeer. Dus, dus dat geeft een beetje aan hoe slecht ook meeroken is. Hè. Dus meeroken is ook heel erg dood. Dat, ik hoorde dat zeggen, maar dat, dat klopt dus inderdaad. Maar Tom, even voor mij, want rij jij auto? Ik rijd auto, ja. Want jij moet dan vaker dat argument om je oren krijgen van dat is ook slecht voor andere mensen? En dan, dan euh, heb jij dus inderdaad het argument van... ja, maar roken is nog veel slechter. Maar blijft natuurlijk het feit dat het dus wel slecht is... de uitlaatgassen van je auto. Ja, dat klopt. Dat klopt. Dat roken... Dat, oh, sorry, dat, dat, dat klopt helemaal. Het is, een beetje, is om, een beetje om tegen een vegetariër te zeggen... Maar ja, maar je hebt wel leren schoenen aan, weet je. Dat is ook altijd uh, uh, ja. uh, uh, een, een, een beetje een uh, afdwalend argument. Maar ik ben wel benieuwd wat je ervan vindt. Ja, nou, je moet het een beetje in verhouding zien. Kijk, er zijn een aantal leefstijlen die, die een hele grote invloed hebben op je, op je gezondheid. Dat is dus helemaal alcohol, dat is roken, dat is uh, uh, vet eten, uh, dat is uh, stress en dat is weinig bewegen. Ja. En uh, van al die, al die componenten is roken veruit de grootste uh, slechte factor. Hè? Dat is het aantal uh, uh, zieken en doden door roken. Dat is fors meer dan alle andere uh, leefstijlen bij elkaar. En, uh, ja, en rook is ook nog eens, dat noemde ik ook, hoorde je ook zeggen, het meest makkelijk om te stoppen. dus, dus Dat kun je het best beïnvloeden. En inderdaad, ja, ik, ik moet naar mijn werk ik, en ik heb daarvoor een auto nodig. Ja, ja, ja. Dat is nou eenmaal de, de, de harde realiteit. Ja, ja. Maar ik ben, ook aan, ik ben ook aan het sparen voor een elektrische auto hoor. Dus, uh, Eerlijk waar? Ja. En wat is hetgene geweest wat jou uh, getriggerd heeft om uh, in actie te komen tegen roken? Um, nou, heel simpel. Ik uh, weet hoe slecht roken is. Uh, en ik vind het ook enorm smerig. En uh, het feit dat, dat, uh, dat je daar toch regelmatig mee wordt lastiggevallen. Dat, uh, um, overal waar je loopt, daar loop je toch regelmatig in, in een wolk een sigarettenlucht. Uh, heel veel openbare gebouwen, daar, daar kun je niet mee naar binnen zonder door een warmte te lopen. Uh, maar ook op terrassen. Uh, ja, het is heel moeilijk om gewoon lekker op een terras te zitten en daar zonder last van sigaretten er ook uh, uh, een drankje te nemen. Ja. En in de horeca tegenwoordig wordt er weer heel veel gerookt. Dus uh, de, de, door de gedoogregeling van onze minderstaande tabak is alleen in de, formeel in de kleine horeca het roken toegestaan. Maar je ziet dat in bijna alle kroegen en, uh, en, resta en niet restaurants, maar vooral de kroegen en de cafés, daar wordt weer gerookt. Ja. Ja. Dus uh, je kunt daar als, als bewuste niet-roker die gezond wil leven... kun je daar bijna niet meer komen. Nou, en dat vind ik uh, triest... Bedoel, uh, iedereen ieder heeft hier zijn vrijheid, maar die houdt wel op als je anderen schade brokent, als je anderen de gezondheid uh, benadeelt. Maar jij moet ook ervaren hebben dat als je, uh, als je daarvoor op de barricade gaat, dat je dan regelrechte haat in je gezicht krijgt geworpen af en toe. Mensen, het ligt heel gevoelig bij rokers. Dat klopt, dat klopt. Maar dat, dat geeft ook aan dat het, dat, dat het een heel emotioneel onderwerp is, dat het met verslaving te maken heeft. Ja. We zijn in Nederland is twee, drie weken geleden een, een rechtszaak gestart een bodemprocedure tegen de staat om die, uh, die gedoogregeling uh, weer terug te draaien op basis van Europese wetgeving. En we krijgen ook uh, honderden reacties van van boze mensen die zeggen van ja, uh, daar balen we van. Dat, ja. Uh, ja. Uh, ik zal niet alles geld worden gebruiken, maar ja, dat, ja. we krijgen plik als geldpartijen. Ja, maar je hebt het ervoor over. Nou, kijk, wij, um, uh, wij komen op voor de 75% uh, niet-rokers. Hmm. Uh, en, en je hoort steeds argumenten van, ja, waar bemoei je mee? En je hebt er toch geen last van? En laat ons nou toch. Uh, kijk, van, voor mij mag iedereen zich ziek en dood roken en doodkroken. Dat klinkt wel hard, maar ik ben wel liberaal genoeg om te zeggen, iedereen mag dat doen. Hmm. Maar het punt is juist dat heel veel mensen, ik noemde dat net al, iedere dag overlijden acht niet-rokers door het ongewild onbewust meeroken. Hmm. En er zijn dus heel veel ook zieke mensen met COPD-asma, die kunnen tegenwoordig gewoon niet meer in een restaurant of in een cafetje gewoon daar gezellig uh, koffie drinken of wat dan ook. Ja, nee, het is en, duidelijk. En, en, en ja. dat, dat is, ja, daar komen wij even op. Ja. Nou, ik ben nog steeds, los van het hele verhaal, toch benieuwd of het nou echt niet mogelijk is om een puur gezonder sigaret uit te vinden. Want je hebt ook nog zo'n tijdje zo van die, uh, wat waren het, elektrische of elektronische? Of, uh... Klopt ja. Van die, van die rare dingen, dat is ook niet aangeslagen. Ja. Nee, nee, want dat was een marketing stunt. Dat werd dan als gezond, of in ieder geval minder schadelijk betiteld. Maar ja. er, zat, er, zat, er zat ook nicotine in. Ja. En je, je, je, je kon dat weliswaar niet ruiken, maar er zat ook nicotine in. Dus dat was ook slecht. En ja, precies diezelfde is... dingen: als een soort in inhala, Inhaleren. Inhalen, nou ja, zo'n ja. soort dingen, maar dan met vitamine erin. Dat moet toch kunnen? Dat je af en toe nou, wij, wij even een puffje het... vitamine C neemt. Ja, wij hebben het ook wel zo verwogen hoor, om daar wat, wat aandacht aan te, ja. aan, te, aan te besteden... om zelf een, een gezonde sigaret op de markt te brengen. Maar ja, dat, uh, uh, ja dat, dat zou een beetje raar zijn dat wij als niet-grootse organisatie dat zouden doen. Nou, je moet het niet maar, verder maar... vertellen, maar het, Erik en ik hadden het goede idee... om dan op 1 april, dat bij de Wereldrijd door, Matthijs van Nieuwkerk een groene sigaret opstak... En dat dat dan een nieuwe uitvinding was, namelijk een ja. puur gezonde vitamine Ja, nou, dat lijkt, lijkt me een hele leuke grap. Ja. Een hele ja. leuke grap. Zeker ook omdat er toch wel... Ja, er zit ook iets serieus in. Als die er zou zijn. Ja, wij, en en het, het aantal rokers zou daardoor verminderen. Dat, dat zou alleen maar goed zijn. Nee, het aantal rokers moet dan vermeerderen. Alleen ze moeten allemaal die gezonde groene sigaret gaan roken. Ja. Ja, als er schade, schadelijke gevolgen zijn, en dat, daar, ja. daar hebben we natuurlijk last van, als die maar achterblijven. blijven, ja, ja. Dan, dan, zou, dan zou ik daar geen probleem ja. mee hebben. Het moet gewoon een soort vitaminepuffje worden. Nou, ik denk er nog even over na. Dankjewel. Oké, okay, graag gedaan. Tot een volgende keer, Tom. Ja, tot orens, Dag. Dag. Smok, smok, smok, smok, smok, smok, smok. Hey.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 Cha. Blue haze and smoke gets in your eyes. 0800 1121. En dat nummer kun je ook bellen als je nieuwe vragen hebt, hè? want daar staan we volledig voor open. 0800 1121. Martin. Goedemorgen met Hallo. Martin uit Boekel. Dag Martin uit Boekel. Het volgende. Uh, ja. Ik heb de discussie een beetje gevolgd over het roken. Ach. Ik wil eerst eventjes reageren op die cafés, het roken, het verbod in de, in, de, in de cafés. Ja. Namelijk heel eenvoudig op te lossen. Ja. Maak twee stickers, een rode sticker. Dat is een rookverbod En ja. een blauwe sticker is het toegestaan en het probleem is opgelost. Je bedoelt dat... Uh... In de, dat, dat men, ik, ik, ik vind namelijk in, in kleine kroegen, uh, daar moeten de mensen zelf kunnen kiezen. Ja. In, in een restaurant vind ik het iets anders hoor. Ja. Maar bijvoorbeeld, je pakt gewoon twee stickers... en een kastlijn die kiest voor een rookvrije kroeg... dan plak je er een rode sticker op. Hmm. En als je kiest voor een rookcafé... Dan, dan plak je er een blauwe sticker op de deur... en de mensen kunnen zelf kiezen. En dan moet je maar gewoon... als je niet, niet met rook geconfronteerd wil worden... moet je of naar een andere kroeg gaan... of bij een andere kroeg gaan werken. Ja, precies. Ja. ja. Nou ja. Maar ik, dat is niet het interessantste wat ik wil vertellen. Ik wil namelijk even reageren op de... Op de, de, u, u vertelde dat er geen gezonde sigaret ci, in, in de handel is. Nee. Maar hebt je wel eens gehoord van een elektronische sigaret? Ja. Nou ja, daar hadden we het net over. Maar daar blijkt dan toch wel weer nicotine in te zitten. Dat klopt. Maar de nicotine die is niet het gevaarlijkste. Het gevaarlijkste is dus de bijstoffen. Ja, nee, dat begreep ja, dat ik ook. Maar dat ook nicotine nog steeds niet gezond is, dat is niet gezond. Nee. Maar om de rook af te kicken, krijg je ook nicotinepleisters en alles, hè? Ja. Ja, ja, ja. Maar dan heb je dus een veel gezondere sigaret. Ci ja. ik, ik, ik heb er geen ervaring mee, maar ik heb er uh, een tijdje geleden in Duitsland heb ik eens eentje gerookt. En dat smaakt dat ontzettend goed. Maar waarom zijn die dingen dan niet aangeslagen? Ja, ze waren wel vrij prijzig, kan ik me herinneren. Ja, ze zijn op het moment in, uh, in China uh, te koop via internet. Nou, die kosten, ja, die kosten bijna niks meer, die dingen. Oh. Maar waarom dat ze niet aangeslagen zijn, dat weet ik dus niet. Maar, nee, maar uh, dat, is, dat is denk ik het antwoord op de vraag van Iriek. Waar, waar, als die dingen al niet aanslaat... Ja, wat, waarom zou de tabaksindustrie dan een gezonde sigaret gaan, uh, gaan, gaan ontwikkelen... om hun geweten te ontlasten? Ja, ik vind het een superreden... maar ik ben bang dat de mensen die dagelijks hun, hun centjes binnenkrijgen... van al die sigaretten die verkocht worden, dat niet vinden. Ja, ja. Ja, uh, uh, goed, maar... Uh, uh, Dan moet even iemand bellen die de die er vol goede moed aan is begonnen aan het elektronische ding. Ja. En die hem drie weken gebruikte en toen dacht van ja, het is allemaal leuk en aardig, maar het is het niet. Nee, maar dat zal de gezonde, dat zal de vitamine sigaret ook, uh, ook nooit worden, denk ik. Nee, hey, precies, maar waarom niet? Ja, ik denk toch van die, van die, van die uh, schadelijke stoffen, dat die een... Uh, op het lichaam wel een uitwerking hebben, dat denk ik. Ja. Maar dat weet ik ook niet zeker, hoor. Ik, ik heb er heel weinig verstand van de, van dat spul, maar in ieder geval uh, ik, ik, ik, ik, het viel mij op dat er weinig discussie was over de elektronische sig sigaret. Mensen die daar wat meer ervaring mee hebben. Ja, nou ja, ik, ik zei het net, maar, maar uh, ja, ik, ik weet alleen dat hij een beetje uit het straatbeeld verdwenen is. Dat het een blauwe maandag uh, zag ik hem nog wel eens voorbij komen, maar uh... Maar hij, hij, hij, hij is dus Via internet is je vol op te koop, hoor. Ja, ja je ik kunt het mij je... wel vertellen. Ik begin er allemaal niet aan in die rommel. Nee, nee. <laughs> maar maar ik, ik denk dat je Nederland uit het straat uh, verdwenen. Maar in Duitsland zie ik ze heel veel uh, gebruiken. Oké. Okay. Nou, dan is het, uh, is het ons, uh, ons karakter dat er niet aan wil. Ik ben wel benieuwd. Nou, misschien wil er iemand bellen naar 0800-1121... die het ding geprobeerd heeft en gezegd ja. van... nou ja, ik doe, ik doe het niet meer. Ja. Nee, nee. Oké. Okay. Da dankjewel. Okay. Tot de volgende keer. Hè? Tot de volgende keer. 0800 1121. Dat is het nummer van de wachtkamer. En je kunt bellen met antwoorden, maar ook met vragen. Willem? Ja, Terraschis. Hallo Willem. Hallo. Nou, ik denk dat ik wel kan vertellen waarom je die uh, elektronische sigaretten uh, haast niet meer ziet. Oh. En dat uh, is omdat ze al een hele tijd uh, verboden zijn in de tabakzaak. Hè? Ze mogen niet meer in tabakzaken verkocht worden. Hoezo? Nou, het is een... Het is een uh, net zoals die, uh, die, uh, die man van uh, Clear Air Now, van de kan, Dus uh, die club tegen de roken, die, uh, die voor deze andere meneer aan de telefoon had. Ja. Yeah. Uh, die zei ook dat het een, een uh, PR-stunt was. En uh, dat, was het, uh, dat was het in feite ook. Je, je krijgt dan... Uh, Nicotine in. En uh, dat, uh, nou ja, dat, dat. dat krijg je ook voor elkaar met uh, gewone sigaretten. En dat van het merk uh, Kent. Die oh. heb je ook, dat is een merk wat, wat uh, heel weinig. nicotine uh, uh, uh, en. teer uh, in zijn sigaretten heeft zitten. En daar heb je diverse soorten van. Oh. En uh, totdat tot er. Ja, ik, ik rook zelf ook met. Een soort is die is zo licht. Er zit zo weinig peren en, en uh, nicotine in... Dat, uh, dat je merkt eigenlijk niet meer dat je rookt. Ja, dus dat is precies uh, wat, uh, wat de bedoeling is. Ja, ja. ja. En, en wat je zei van, uh, van gezonde sigaretten... ik heb uh, meer dan tien jaar geleden ook uh, reform-sigaretten uh, uh, gerookt. Ja. Die kocht ik bij een uh, drogist. Uh, daar zat uh, geen nicotine in, maar ik ontdekte dat er juist weer wel heel, heel veel teer in zat. Oh ja, en dat is dan ook weer hartstikke schadelijk natuurlijk. Dus dat is ook uh, weer heel erg schadelijk. Ja, dat schiet niet op. Nee, nee. En een, en een gezonde sigaret, uh, die, uh, die bestaat niet, omdat uh, alles uh, wat je rookt uh, over je longen is uh, schadelijk. Al zou je... Uh, pure vitamine C roken, dan, uh, dan is dat ook uh, slecht. Ja, maar hoezo is dat slecht? Ja, de verbrandingsstoffen hoorde ik net. Ja, ja de verbrandingsstoffen, ja. Maar dat moet, dat moet toch uit te vinden zijn. Net als met die elektronische sigaret, dan, dan is het, hoeft er niet eens rook te zijn... maar gewoon een gevoel dat eventjes je longen ingaat. Een soort spreetje, een soort vitaminebommetje, een soort... Ja, ja dan het, het, maar ja, dan, dan zou het als, het, als een... Uh, puffertje uh, moeten zijn. Ja, ja zoiets. Wat, ja. Wat, wat jij er net ook op noemde. Ja. Maar niet als, niet als sigaret. Ja, maar ik zie ik, in mijn gedachten zie ik alle rokers nu al hun neus optrekken en denken ja puffertje. Ja, ja. Ik ga maar... niet met een puffertje op een feestje staan met een handje borolnootjes en, uh, <laughs> <laughs> en een, uh, een, uh, een leuke vrouw in een gala jurk naast me. Nee. Waarom niet? Je, kan, je, kan, je, je had het over een bepaald soort van, van, van, van, van, van gezond bommetje. En dat zou, dat zou te maken zijn met een, met een puffertje. Ja. Ja, en als je er dan ook nog eens hartstikke goed van gaat voelen... weet je, dat je dus de volgende dag... Je bent naar een feestje geweest, de volgende dag heb je geen kater... maar je staat gewoon op, s ochtends, en je denkt... Hè? Ik heb lekker een vitaminebommetje gehad gisteren. Ja, nou dat moet, dat moet, uh, theoretisch mogelijk zijn. Ja, maar waarom is het er niet? Uh, ja, waarom is het er niet? Het is, uh, dat is zo moeilijk. Omdat er, uh, nou ja, goed. Uh, waarschijnlijk omdat je ook weer het uh, de van uh, krijgt. De, de, de, de, de, de onzekerheden bedoel ik. Uh, dat die stoffen die daarin zitten ook uh, niet, uh, niet goed zijn. Dat zou dan uh, uh, taurine onder andere moeten zijn. Dat is een uh, stof die uh, verwant is aan nicotine. En een uh, vitamine, uh, st sterke vitamine C-achtige stof. Ja, met uh, sinaasappelsmaak. Ja, ja. <laughs> ja, ze gaan het eerst uittesten op, op, op, op muizen. Nou, als die er helemaal uh, dol van worden, dan... Uh... Maar wat is dat nou voor? Alsof muizen regelmatig een sigaret opsteken. <laughs> <laughs> hey, zeg, uh, Mickey, je krijgt vandaag geen pakje sigaretten, maar je krijgt vandaag een gezonde uh, vitaminebom. <laughs> <Ja>. <laughs> nee, maar ze testen alles uit op, op, op, op, op muizen. Ja, want ze moeten en... natuurlijk ook niet... Ja. En wat, geheim, en, en wat geheim is het, test het ook uit op uh, bepaalde stoffen op uh, konijnen en uh, apen. Ja, nou ik, ik, ik, ik, uh, ik zie het al helemaal voor mijn hele dierentuin vol uh, vitamine-rokende dieren. Maar ik, uh, <laughs> nou, ik, ben, ik blijf het toch wel eens met Erik dat het, het, is een, een, het zou een gat in de markt kunnen zijn. Maar misschien is het marketingtechnisch ook gewoon wel echt helemaal niet interessant. Dat zou ook heel goed kunnen. Nou, bedankt voor je poging weer om uh, ons allemaal wijzer te maken. Ja, ik had nog wel een vraag. Aan, ah, uh, gelukkig. Ja. Aan, aan Evert. Oh. Uh, ik dat geloof het, dat het Evert was die, die jullie net belden over die, die uh, groene uh, tabak. Ja. En uh, ja, ik had nog een vraag aan, aan hem persoonlijk. Jullie mogen hem mijn telefoonnummer nog geven. Maar wat is je vraag? Uh, nou, mijn vraag is of het eigenlijk uh, hetzelfde, is als, uh, hetzelfde idee is als die uh, Turkse uh, mint uh, tabak. Die in uh, uh, Turkije in, uh, in waterpijpen gerookt wordt. Het zal wel niet, want hij heeft het niet over mind gehad. Maar wacht even, dan bel ik Evert gewoon terug. Want ik heb hier zijn nummer. Oh ja. En uh, hij heeft ook heeft uren zitten wachten. Dus hij vindt het vast niet erg als ik hem even terugbel. Wacht even, hoor, want ik ben niet zo handig met het telefoonsysteem. Gebeurt niet vaak dat ik zomaar spontaan denk ik bel even iemand terug. Even kijken, Evert. Kan even duren, hè? Dit. Misschien even iets voor jezelf gaan doen. Want die zat inderdaad, die had net een groene sigaret gerookt. En daar zat ik, als ik me goed herinner. Wat zat er nou in? Blaadjes van iets? Hazelnootbladeren zaten erin, herinner ik me? Even kijken. Daar heb ik hem. Evert. Even nummer nog in Oh ja, ja, ik hoorde met wie spreek ik. Ach, daar heb ik Evert al langer. Evert. Ja, hij zal weer weg. Ja. Uh, het, het was ook even voor stem niet. Oh, nou, dat, was, dat kan hè, want we hebben een enorme telefooncentrale waar echt 74 patiënten zitten te wachten tot ik een pleister kon plakken. Oh ja. En die kunnen ja, allemaal dat... gezellig met elkaar praten. Wat dat betreft is er ook nog uh, een extra service, een soort chatbox. Die stem klonk ook als de stem van een dokter. Ja, <laughs> maar dat is dan, misschien, misschien gewoon wat... wishful thinking aan jouw kant hoor. Want het is... Uh... Ah, he, he, he. Gaat over je... hoor. Van een, van een uh, nachtdokter. Ja, dat ik een beetje concurrentie krijg. Dit is mijn toon. Hallo met Evert. Evert, hoor je met Astrid van Radio 1, was je nog wakker? Ja, ik, ik hoorde het net. Ja, ik ben nog wakker. Oh, ja. gelukkig, want dan oh. heb je ook de vraag gehoord die, uh, die, waar Willem mee rondliep. Ja, nou ik. Sorry? Nee, ja, gezellig babbelen met elkaar. Ga maar los. Ja. Ja, leuk. Uh, nee, over uh, de Turks, de, de, ik weet niet of het Turks is, uh, wat, uh, wat, uh, wat ze in Turkije roken. Ik weet wel dat het ook gebruikt wordt door mensen die wiet roken of een waterpijp roken, die groene tabak. Juist omdat ze geen nicotine willen, willen inhaleren. Dus in een waterpijp of zo, of uh, gewoon uh, wiet vermengen met. Maar dat doe ik zelf dus niet. Maar er zit wel uh, ook munt in. Dus inderdaad uh, hazelaarblad, papaya, munt... En eucalyptus. Dat is het enige wat erin zit. Oh, toch? Nou, dan zou het zomaar ongeveer hetzelfde kunnen zijn. Is je vraag daarmee beantwoord? kunnen zijn. Ja. even met Willem. Ik had het vraag, ook nog. Weet jij dat ik zelf kan gaan kijken daarnaar... de straatnaam van die smart shop? De wat? De straat waar die smart shop zit? Het oh, is ergens in Utrecht, uh, uh, op de Voorstraat. Nou, de Voorstraat ja. in, uh, in Utrecht. Gewoon ah, nee, even alle mag... smartshops aflopen. Ik mag ja, ja. de bank, uh, niet, niet, uh, de naam zeker niet noemen. Jawel maar hoor, Ja, het interesseert mij dat nou, het is toch geen uh, reclame. Green Go heet het, heet de check, Green Go. Green Go, nou. Er staat ook een website bij die je op kunt zoeken, tgctrading.com. Nou. Ja, ik heb op dit moment, ben ik niet al on Ach, jij ja, hebt geen pen en papier bij de hand. Nee, ik ben ik niet ben, al. Ja, telepapier noem je dat. Is leuk. <laughs> je hebt nee, geen ik... pen en papier bij de hand. nee Maar um, uh, okay. volgens mij, Willem, ga je er wel uitkomen? Ja, hart, hartelijk bedankt. En het, uh, even, het, het, het doet me trouwens denken aan sigaretten. En is misschien ook nog wel interessant voor Astrid. Oh. Dat zijn Amerikaanse uh, sigaretten. En, uh, en, en daar zijn geen extra stoffen aan toegevoegd, uh, uh, zodat je geen, uh, uh, ja, ja, zodat de slechte stoffen niet niet eerder in je lichaam worden worden opgenomen. Maar ik weet niet of er geen nicotine in zit. En, en Evert, die die die die uh, die die uh, die, uh, die uh, tabak waar jij het over had, uh, 100 nicotinevrij. Wordt... Het 100% nicotinevrij? Ja, het staat er uh, althans op, dus dat neem ik ook aan. Ik ja. denk wel dat uh, ja, wat je ook rookt inderdaad, dat het slecht voor je longen is. Uh, vanwege die verbrandingsstoffen inderdaad. Maar het is in ieder geval gezonder dan uh, uh, tabak met uh, nicotine en teer en alles. Ja, ja. Met die teer zit er dingen. Ik zal er zelf wel eens op internet gaan zoeken, want dat heb ik nog niet gedaan. Naar, die, uh, naar deze tabak dus... Ja, Kun je kunt ja, even googelen. Ja. Dat zit eigenlijk in alle tabakken, maar in, in, in de ene wat meer en in de andere wat, wat minder. Maar de kleur van, je, van, van die groene tabak die is ook echt groen. Oh, gelukkig. Het is ook echt groen, ja. Dat gelukkig. Het dus nou, ook groen met blaadjes en zo. Ja, ja, ja, ja, Mannes, ja. Uh, jullie komen elkaar wel tegen in de voorstraat in Utrecht. Oh, het zou gezellig zijn. <laughs> <maar>. Kunnen jullie <laughs> verder praten over tabak? Bedankt voor de bijdrage, allebei. Ja. Hè? Ik graag gedaan. Yo. Doeg, dag Doeg. Willem, dag even, tot de volgende Doeg. keer. Hoi, 0800-1121. Kevin? Ja, goeiemorgen. Goeiemorgen, ja, prima. Goeiemorgen. Eh. <laughs> nou, zijn we onlangs nog naar de wadden geweest. Uh, nee, dit, uh, dit jaar uh, niet, nee. Niet waar de walder geweest. Dat, bl dat blijkt iedere keer wel vragen. Ik ben, maar ja, ik, iedere keer als ik jouw naam hoor, dan moet ik weer lachen. En dan ja, kan ja, ik niet ja. iedere keer blijven uitleggen, want het wordt heel saai. Maar ja, ja we hebben, wij hebben zoveel besproken dat ik het niet iedere ja. keer weer kort kan samenvatten. Maar waar bel je nu weer over? Nou, ik bel eigenlijk, ik wil eigenlijk even inhaken op dat er rook gebeurde. Want jij ja. had het net over die rookblijsters. En toen schoot mij in één keer een vraag te binnen die ik drie jaar geleden eigenlijk al een keer had. Oh. Ik, ik ben drie jaar geleden ben ik gestopt met roken en een goede vriend van mij die is ook gestopt met roken door middel van die rookpleisters. Die nicotinepleisters? Oh, oh, sorry, niet die rookpleisters. De nee, nicotinepleisters. Ja. ja, ze roken namelijk niet als je opdoet. Maar nee. <laughs> en jij ook niet. Ja. Nee, nou, nou, ik rookte daarna inderdaad niet meer. Bij mij heeft het dus geholpen. Ik zie hem nu en en zitten die... met een rokende pleister. Ja, <laughs> ja en een blaadje erop en een blaadje van ja. de bak. Maar goed, bij jou heeft het geholpen en bij hem niet. Ja, ja bij hem heeft het ook geholpen. Oh. Maar wij werden alle twee met iets heel raars geconfronteerd. Oh jee. Want die pleister die moet je dus uh, s'avonds uh, opdoen. Ja. En uh, wij alle twee, en ook een hoop andere mensen heb ik ook gevonden op internet, die gingen daar heel erg van dromen. Oh. Ja, en nu citeer ik ook even van een website enkele mogelijke bijwerkingen van nicotinepleisters huidirritatie en jeuk, duizeligheid, hartkloppingen, slaapproblemen of Ach. ongebruikelijke dromen. Oh, en wat droomde eh. jij dan zoal, Kevin? Nou, niet over de <lacht> nachtzussen. Oh, nee, want dat zijn gebruikelijke dromen en je had <lacht> <Dat> ongebruikelijke <van. lacht> dromen. Ja, <lacht> ja, ja nee, dat, weet ik, dat zou ik echt niet meer weten. Maar ik, <lacht> ja, ik, ik, ik weet een keer dat jij bij de nachtdienst een uitzending hebt gehad, Met of dat heb je volgens mij bij uh, de nachtzussen ook een keer gedaan zo met zo'n... Dromedeskundige, uh, ja. Dromedeskundige inderdaad. Maar nu is mijn vraag, uh, door die nicotine, die je zeg maar... Dan, of, ik heb het idee dat je dus door middel van die pijzen dus nicotine toegediend uh, krijgt. Ga je, omdat je in slaap bent door die nicotine, ga je daar dus heel erg van dromen? Klopt dat? Ja, nee, dat, dat, als het in de bijwerkingen staat, dan denk ik dat het antwoord al is, ja, dat klopt. Ja, maar waar komt dat dan? Ja, precies, komt dat dan... moet dan de vraag zijn, hè? Ja, ja dat is de vraag, ja. Ja. Ja, nou, ja, goeie vraag. Ja, ja, ja. ja. ja erg goede vraag, hè? Ja, nou, dat, dat moet toch te beantwoorden zijn. Het wordt wel een beetje een, uh, een uh, roken special vannacht, hè? Ja, ja, ja, ja, ja. Maar goed, erg leuk, toch? Ja, nou, leuk. Ja, leuk. Ja. Ja. En ik wil <laughs> nog even een compliment maken aan Wim Rijken, die het uh, gigantisch goed voor jou uh, gedaan heeft de afgelopen weken. Ja, vond je dat? Ja, ik vond hem echt helemaal top. En andere mensen die vonden, volgens mij ook helemaal top. Wat een aardige vent is dat, Ja, hè? dat is ook een aardige vent. En behalve dat hij kan uh, presenteren op de radio, kan hij ook nog heel leuk zingen. Is dat zo? Ja, ik zit al de hele nacht zit ik met mijn vinger op een knopje, want hij heeft een nieuwe single. En, uh, oh. ja, en ik denk, als er ook maar iemand over Wim begint, dan ga ik even zijn single <laughs> draaien. Dus, uh, ja, ja, ja, ja. Kevin, bedankt. Ja, jij ook bedankt, dat is een vettige nacht. Tot de volgende, volgende keer, Oi. Tot de volgende keer, Dag. tot de volgende keer, doei. Doei. doei. Dit is Wim doei. Rijken zijn rol als zanger. Zij is de roos op mijn gazon. De vrouw waar zoveel mee begon.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 Bevrijd. Zij is mijn stem aan het firmament Iets dat ik nog nooit zo heb gekend Een eeuwig koester in mijn hart Zij geeft mij steeds een nieuwe start Bij wie mijn hoofd ligt in haar schoot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 Wim Rijken was dat. Hij was de afgelopen weken het horen als nachtbroeder. En uh, hij paste op de wachtkamer. En hij heeft ook nog een nieuwe single uit. En die heet Zij is de liefste. Uh, uh, Kevin heb ik natuurlijk al gesproken. Mary. Ja, mooi lied. Ja, hè? Ja. Hij kan nog zingen ook. goed, hè? Ja. Ja, en ik kon ook heel leuk presenteren. Ja. En uh, hij, hij vond het zo leuk dat hij op mijn programma uh, mocht passen... dat hij een liedje voor me gemaakt heeft. Ah. Oh. <laughs> <laughs> zo, zo heb ik het maar geïnterpreteerd, want dat vond ik gewoon ja. heel prettig. Wat kan ik voor ja, je doen, Miri? Nou, we gaan maar weer even van de sigaretten af naar de wc. Dat is ook steeds een... Uh, ja, ik ben toch alweer bijna twee uur bezig, maar het gaat alleen maar over uh, roken en poepen eigenlijk. <laughs> Geweldig. Ja. Uh, ik, ik maak de WC altijd schoon met uh, groene zeep. Oh ja, dat is zo. Wat dat ik, is wel heel biologisch uh, vriendelijk, uh, natuur, ja. Milieu, uh, groen. Ja. Uh, dat ruikt hartstikke lekker. Oh. Ik vind het hartstikke als dan de WC schoongemaakt is, gemaakt, dus ik kom dan weer in die ruimte. Hé, dat ruikt dat lekker? Ja. Zo. So, ja, zo, zo wijd, zo fris. Ik weet het niet. Maar Hoe doe, je, doe je dat ook heel milieubewust? Dat je denkt van ja, maar ik ga geen uh, chloor erin gooien. En ook ja. niet al die andere middeltjes, maar dit. Nee, uh... ja. chloor gebruik ik nooit. Nee. Nee, het dat, dat is ook Het is zo'n veel gif. Ja, het is smerige troep. Hè? Ik gooi het gedachteloos. Gooi ik het dag in de goud. Gooi ik het gewoon uh, in, de, in de wc. Dat is echt heel stom ja. eigenlijk. Hè? Ja, ja, ja. Maar het, ja, het voelde gewoon altijd zo schoon. Ja, ja al alle bacteriën gaan dood en, en we hebben ja. bacteriën ook nodig. gewoon. Ja, ja. Oh, nou ja. niet in de wc toch? <laughs> ja, maar je kunt niet alle bacteriën doden, dat denken we altijd wel. Net zo goed als dat je tegenwoordig van dat uh, zeep hebt voor kinderen ook ook oh, kinderen die zich moeten wassen met een soort de-achtige zeep. Oh, Niet maar dit ik bedoel jij die reclame van dat kinderen dan dat zeepompje... moeten ze zwaaien tegen het zeepompje? <laughs> nee, maar er is, er is steeds. Ik zie steeds die reclame voorbij komen. Ik heb geen idee welk merk het is. Maar er, er staat er dus zo'n pompje op het aanrecht. Ja. En dan moet het kind moet dus zwaaien onder het pompje en dan komt er een beetje zeep uit. En dan oh. denk ik serieus, er is in die hele ontwikkeling van die reclamecampagne... niemand bij betrokken geweest die een kind heeft. <lacht> Want ik kan je vertellen, die, ik heb er drie... en als ze de kans krijgen, als ze zo'n pompje bij mij in de dan het, geef het 20 minuten en alle zeepjes uit het pompje... <lacht> Ja, natuurlijk. <laughs> er is een, toch geen kind dat niet gewoon uh, 20 minuten naar dat pompje gaat staan zwaaien. <laughs> ik vind het zo'n stomme reclame. Goed, sorry, maar daar had je het helemaal niet over. En ik krijg ze... Ja, ik zal mijn mond houden. Jij was aan het praten, sorry. Groene zeep. Ja. Nee hoor. <laughs> <laughs> uh, uh, ik heb ook ooit gewassen met uh, soda en groene zeep... in de tijd dat je nog geen fosfaatvrije was had uh, zo daar in de voor was en dan uh, was ik intussen met zo'n kloppen was ik die groene zeep aan het opkloppen in het heet water. tegenwoordig heb je vloeibare groene zeep, gaat een stukje makkelijker. Oh ja. en uh, mijn wasmachine stond destijds in de scheur die tien meter van mijn achterdeur af was. Wat een leven, Meri. Ja, dan was ik druk bezig met die kinderen. En opeens had ik, oh god, die misschien is al klaar. En die is geen sop meer gegaan. Oh, dan moest je weer naar de schuur. Ja, dat was, het... nou, was niet echt milieubewust dan weer. En dan liep ik daar met mijn kommetje uit, terwijl het winter was. Van... Maar dan nou had jij waarschijnlijk ook handdoeken die aanvoelden als schuurpapier, of niet? Ja, nou nee, want met die groene zee was het wel lekker zacht. Was is lekker zacht? Oh. Ja, wel. Oh. Ja, veel beter dan met die wasmiddelen. Nou ja, toen kwam op een gegeven moment die fosfaatvrije wasmiddelen. Dat maakte het een stuk makkelijker. Maar schoonmaken vind ik nog steeds. En het maakt het beste schoon, hè. Want ik had uh, uh, heel veel stralen langs het gootsteenkastje toen ik hier uh, aan het verbouwen was. Dus dat duurde week en ging ik niet echt elke keer alles goed schoonmaken. En die stralen, die ik eigenlijk, dat ja. kreeg ik niet meer weg. Nee. En op een gegeven moment, met, met gewone schoonmaakmiddelen... en op een gegeven moment was ik bezig met groene zeep. Ik denk: oh, dan nou kan het kastje ook meteen even. Alles schoon. Nou... We er was maanden maanden opgezet. Ongelooflijk. Ik begrijp ook niet dat we al die troep nog kopen... dat we niet allemaal gewoon een bakje groene zeep... en een zakje soda in de kast hebben staan. <laughs> Jawel, hè? Mag ik, mag ik een hele stomme vraag stellen? Want ik ben, nee. echt, ik ben echt een huisvrouw van niks, hoor. Ik weet het. Je hoeft het me niet te vertellen. Maar wat is soda? Uh, uh, uh, ja, het, het wordt gewoon puur gewonnen uit de aarde, weet ik wel. Wow, maar ergens bij Groningen of zo, weet ik veel. Uh, naast ik zoutmijnen niet. heb je ook sodamijnen. Ja, zoiets, ja. Ja, het is iets, uh, iets puurs. Weet je dat ik me daar nog nooit nee, <laughs> ik, ik, Aan jouw stem hoor ik dat het nog helemaal zo'n stomme vraag niet is. Nee, helemaal niet. Nee. Ik, vraag het me, ik, ik, gebruik, ik gebruik het namelijk om uh, de wasbak mee schoon te maken. Dan moet je naar mijn kind. Ik ben echt geen huisschouw. Maar je kunt, dus heb ik sinds, sinds kort geleerd, kun je de wasbak vol met lauw water, een beetje soda erin, laat je dan even staan. En als je het dan weg laat lopen, is alles schoon. En, zegt, yeah. uh, en, en, en, en dan koop je zo'n zakje en het ziet eruit als zout. Ja, yeah. ja. Yeah. En ik yeah. zit er naar te kijken, ik denk, wat is het? Ja. Yeah. Ja, volgens mij is het net zoiets als: wordt het net op ongeveer dezelfde manier gewonnen als zout. Maar misschien zit ik nu wel onzin te bazen, want ik weet het niet. Er zijn de vastluisteraars die denken: ach jee, we moeten maar even bellen om te stellen wat ja, het wel is. En dat heb ik altijd graag hoor, dat mensen gaan bellen. Want ik vind het allemaal wel heel gezellig met al die tips om de wc schoon te maken. Maar de vraag van Joop is gewoon. Um, die heb ik gemist. Ja, ik precies. Iedereen, iedereen, wordt gewoon, iedereen denkt, ach, het gaat over de wc schoonmaken. Ik ga bellen. <laughs> maar de vraag is, als je de wc no. nou schoonmaakt... met bijvoorbeeld bleek of wc eend of andere, andere chemische spul... Yeah. of dat dan wel wordt afgebroken in het water. Waar blijft dat? Ja. Yeah. Dat is de vraag van Joop. Dus ja, als nou je ja. daar het antwoord op weet... moet je ook even naar 0800-1121 uh -huh. bellen. Ja. Yeah. Ja, je kan natuurlijk ook gewoon uh, Ecofair, is dan zo'n biologisch uh, merk. Waar ja. je met de wc mee schoon kan maken. Maar Mary, maar de clue is. Stel ja. je maakt het, want je hebt gewoon. Ja, ik moet eigenlijk gewoon drie merken noemen, maar ik ken gewoon alleen wc eend. Ja, ja, ja. <laughs> dat doen ze ja, ja. wel goed, dus. Ik gebruik het nou, nooit, ja. maar ik weet wel wat het is. Maar het, als je dat nou gebruikt, of een van de andere middelen ja. die er zijn, ja. wordt het dan wel. Waar gaat het heen? Komt het in de vissen? Komt het, yeah. het Komt het in het koraal? Uh, blijft het, in, uh, blijft het uh, uh, in het riool hangen? Wordt het riool misschien wel super schoon van al die. <laughs> Godzijds. We erin... uh, je hebt in Devenwijk zo'n waterzuivering. Ik weet niet of ze dan dieren om <laughs> eruit kunnen krijgen. Dat weet ik niet. Maar daar gaat dus van de Zaanstreek al uh, afvalwater naartoe. Oh. Waar zit je in de Zaanstreek? Zeg je? Waar zit je in de Zaanstreek? In Assendelf. Ah, wat en leuk. Volg Volgens mij ken ik jouw moeder. Ja? Ja, volgens mij hebben we daar vroeger naast gewoond. Nee. Met mijn ouders. Nee, dat kan niet. Dat zou ik Zij weten. Wo Zij, kan toch Zij woont toch in Wormerveer? Ja, ze woont in Wormerveer. Ja, en eerst heeft ze in de Rio-straat gewoond. Nee, ja? De Rio-straat. Je hebt toch twee broers? Ja? Ja. Oh, wat leuk. Oh, dat vind ik altijd heel leuk. En dan heb ik, ik, ik kreeg heel erg de neiging om mijn moeder wakker te bellen. Want ik zei laatst al tegen <laughs> ik heb zo je zo'n tijd geleden Maar was je buurvrouw van mijn moeder en mijn broers dus? Ja, maar, wij woonden naast jouw ouders. Jullie, jullie ouders woonden op, op de hoek. En je vader leeft niet meer, hè? Nee. Nee, nee. nee klopt. Maar weet je dat omdat je vroeger naast ze woonde? Want het is echt wel nee. heel lang geleden. Het is moet, we hebben het nu echt over, denk 50 jaar geleden, of niet? Ja, ja. Jouw moeder vertelde dat jij uh, graag de journalistiek in wilde. Ach. En ik ging er juist uit, want ik had ze helemaal gehad. Nou! En, en toen heb ik een keer op die website gekregen... en toen zag ik jouw foto en toen dacht ik... Ik kan niet missen. Het is nog naja, van. En gelijk een sorry, beetje op mijn moeder, dat is wel waar. Ja, ja. Ja, ja en ook wel mijn vader. Maar, maar, maar je hebt mijn moeder dus gewoon wel nog gesproken daarna. Jawel, want ik ben ja. niet, ik ben niet. Het is heel raar dat er nu op Radio 1 even de familiegeschiedenis van <laughs> of de, de, de hele geschiedenis van mijn moeder zitten te bespreken, <laughs> terwijl dat helemaal niet ter zake doet. Oké, okay. mm. maar um, oké, okay, je hebt er dus nog wel eens gesproken daarna. Want, ja, twee jaar geleden nog. Oh, oké. Okay. Oh, nou dan ben je helemaal bij over de hele familiegeschiedenis waarschijnlijk, want mijn moeder vertelt <laughs> nogal graag. Heel gek. Dat heb ik helemaal niet overgenomen. Maar dat is. <laughs> ik heb... Ja, zij vertelde best heel veel waarvan ik zei: Goh, je moet een boek gaan schrijven. Ach. Ze kan zo leuk dat vertellen. Ze kan heel lang vertellen, ja. <laughs> nee, grappig. Nou, dan heb ik weer een goede reden om de morgen even te bellen. Zeg, nou, mam, ik heb uh, buurvrouw uh, Miri aan de telefoon gehad. Oké. Okay. Maar dan weet ze het ook als ik zeg Miri? Ja, ik denk het wel. Nou, Renoy, oh, dat is de achternaam, dan weet ze het ook. Oh, de je bent er wel. eentje van Renoy. Ja, dan oh, weet dat ze weet ze het je. wel. Nee, dus Oké. Okay. <laughs> dat is typisch een opmerking om te maken over. Ja, maar goed. Nee, leuk Miri. Nou, grappig om ja. je te spreken. En uh, ja. ik uh, doe gewoon de groetjes aan mijn moeder, of je wil of niet. Uh, nee, prima. En uh, ik zal doorgeven dat jij in ieder geval het toilet schoonmaakt met soda en groene zeep. Nee, alleen groene zeep. Oh, geen soda. Ik, ja, ik was er Oh ja, het wassen ja, was. Dat was dat ja, zie je, helemaal misschien van de leg is meteen. Dat ja, misschien is dat ook wel een goede van jou weer. Want jij maakt de wastafel de, de meest schoon. Dus dat zal vast voor de wc dan ook wel prima zijn. Ja, dat uh, dacht ik ook. Ja, nou, soda, groene zeep en zo komt het allemaal weer mooi rond. Dankjewel, Meri. Tot de volgende okay. keer, hè. Ja. Okay, Dag. Doeg. Goed aan Assendelft. 0800 1121 is nog steeds het nummer van de wachtkamer. Blijf bellen met antwoorden en vooral nieuwe vragen. Want we hebben nog twee uur te gaan.